en had een vergunning voor vijf wapens. Vanmiddag had hij de achtergrond. De man woonde met zijn vader in een flat vlak achter het winkelcentrum. In dat winkelcentrum schoot hij rond het middaguur minutenlang met een mitrailleur in het rond. Er vielen zes doden en vijftien gewonden. De dader schoot zichzelf door het hoofd. In Abidjan in Ivoorkust is het hotel van de gekozen president Wattara aangevallen. Het werd door aanhangers van zijn vijand Bakbo beschoten met mortieren... Volgens een VN-woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen. Of wat eraan aanwezig was, is niet duidelijk. Bakbo wordt al een week omsingeld in Abidjan. Hij weigert zich nog altijd over te geven. In de eredivisie heeft Willem II afgelopen avond thuis tegen Heracles een beschamende nederlaag geleden. Heracles speelde door een rode kaart bijna de hele wedstrijd met een man minder, maar won toch met 6-2. ADO Den Haag won met 1-0 van Vitesse. VVV verloor thuis kansloos met 4-1 van NSC. En Excelsior de Graafschap eindigde in 0-0. Het weer droog en temperaturen net boven het vriespunt. Overdag zonnig en 14 tot 21 graden. Na maandag regen en koeler. Dit was het... E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 Goedemiddagavond, het beste van dance en R&B in the mix. De mix, met the, the FM's Nightwalk. Presentatie radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update, Nightwalk 10, show facts en u mixer fuck the neighbors, pump up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show. Dance for FM, it's Nightwalk. Nightwalk, Nightwalk. Nightwalk. You're listening to the Tucker Cabana Radio Show. The exclusive Nightwalk Mix on CFM.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 René van Brakel met het NOS-journaal. In de Alphen aan de Rijn kunnen de omwonenden van twee van de drie ontruimde winkelcentra weer naar huis. Tegen middernacht werd het gebied vrijgegeven. Bij een ander winkelcentrum wordt nog bekeken wanneer de mensen weer terug kunnen. De politie had de winkelcentra afgelopen middag ontruimd nadat er een briefje was gevonden dat er explosieven zouden liggen. Het briefje was de goed als zeker van Tristan van der Vlies. Die afgelopen middag het vuur opende in winkelcentrum Ridderhof. Hij schoot zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek. De lichamen van de slachtoffers zijn daarom nog niet naar buiten gebracht. In de flat van de schutter lag een afscheidsbrief, maar die maakt volgens het OM niet duidelijk wat het motief was voor het bloedbad. De opstandelingen in Libië zeggen dat troepen van kolonel Gaddafi in Misrata